9 uur Dikte Haak met het Nationaal. De Nederlander die in India was opgepakt op verdenking van moord op een jonge Britse vrouw, heeft bekend. Het hebben bronnen binnen de Indiaanse politie gezegd. 24-jarige vrouw werd gisteren doodgevonden op haar woonboot in de stad Srinagar in het Indiaanse deel van Kashmir. Ze was doodgestoken. Kort daarna werd de 43-jarige Nederlander opgepakt. Hij zou op de boot of de kamer ernaast hebben gelogeerd. En werd 100 kilometer verderop aangehouden. Volgens de politie zegt de Nederlander dat hij tijdens de moord onder invloed was van softdrugs. Het Amerikaanse leger stelt een test met een lange afstandsraket uit om te voorkomen dat de spanningen met Noord-Korea verder oplopen, zegt een functionaris van het Pentagon. De raket zou komende week in Californië worden gelanceerd. Maar de WS vreest dat de lancering verkeerd wordt geïnterpreteerd door Noord-Korea en de crisis verergert.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 Dan nog het weer hier en daar is nog wat nevel en mist, Maar in de loop van de ochtend volop zon. Er staat weinig wind. En de die loopt op naar een graad of 10. Dit was het NOS Journaal. Aan de B verkeersinformatie Geen files op dit moment, maar u hoort het zojuist al in het weerbericht. Met uitzondering van het noordwesten en het zuidoosten van het land... komt er lokaal dichte mist voor.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 Ja, gaan we gaan het zo meteen hebben over bomen voor kippen. Dat en meer in het tweede uur van vroege vogels. GELUIDEN. Ja, dan kijken we eerst eens even naar de nestkasten van uh, Big Broeder... de nestkasten van vogelbescherming en staatsbosbeheer. Uh, er is eigenlijk een tweedeling te zien. Tussen de dieren die al midden in het babygeluk zitten... en stelletjes bij wie het allemaal nog niet zo wil vlotten. Uh, laten we eerst even kijken naar het leuke nieuws. Bij de oehoes gaat alles goed, moet u er goed van hebben. De twee kuikens die zijn steeds beter te zien daar in die groeven. Aandoenlijk, ja... Lelijk uh, ja, zijn ze, ja, ja, echt dus lelijk Echte uilskuikens uh, Vader Oehoe die brengt uh, priester trouw eten Zoals in Oehoe. een van de laatste clipjes en, uh, Ja dat heb je ook gezien, een konijnenkop Ja maar het was echt, echt het hoofd van Nijntje Je ziet echt die oortjes en zo'n hoofdje Heel zielig. Uh, maar goed, die beesten moeten ook, uh, die moeten ook vreten. Hè? En ook bij de vossen op Volg de Vos straalt het babygelukje tegemoet. Je kunt er uren naar kijken. Moeder Vos die verlaat steeds vaker en langer het nest. Uh, nou ja, er is niks om je zorgen over te maken, want die vosjes zijn nu heel oud. Of, of oud genoeg om voor zichzelf uh, te zorgen en elkaar een beetje warm te houden. Hoeveel jongen dat zijn, wat denk jij? Vier? Ik denk uh, vier, of, ja, vier of vijf. Vier of vijf, ja, vijf het is... De meningen zijn Maar verdeeld. dat kunnen we ja. goed zien als ze op een gegeven moment naar buiten komen om lekker uh, te spelen in het zonnetje. De ooievaars horen we hier. Uh, dat is natuurlijk makkelijker tellen. Vijf eieren en er wordt uh, druk gebroed. Nou, en bij de overige vogels is het credo geduld, geduld en nog eens geduld. Uh, de gekraagde roodzaart en de gierzwaluw zijn nog ongeveer. Onderweg aanhalingstekens. Maar die zit misschien resluiten. ook in die, in, die, in die tsunami van Nico. Ja, uh, ik denk het wel, aan, ja, want er, het is gewoon. Sappelen uh, voor, voor alles en iedereen. Het broedseizoen lijkt nog niet begonnen. En uh, uh, die, die koolmees ook. Je ziet het ook dan precies. Het sluit helemaal aan bij het verhaal van Nico van net. Die koolmeesjes die zitten al wel een beetje in en om die kastjes. Maar aan broeden denken ze nog niet. En dan de steenuilen. Nou, daar is ook een kleine soap aan de gang. Want dat mannetje is hem dus gesmeerd. Is ieder jaar weer wat bij die steenuilen. Ja, dus het vrouwtje komt af en toe bij die kast. En lijkt dan op zoek naar het mannetje. Maar uh, is nog in geen veld of weg te bekennen. En bij de slechtvalken lijkt het vreemde vrouwtje nou toch echt binnenkort eieren te gaan leggen. Maar uh, er zijn nog steeds kapers op de kust. Ook dat vrouwtje van vorig jaar uh, zwakt er nog steeds een beetje rond. En door die stress kan het ook nog weer zijn dat uiteindelijk die eileg wordt beïnvloed. En dat het weer helemaal niks wordt. Ja, bij die, bij die die slechtvalk, is wel bijzonder. Want van de slechtvalk is bekend dat die echt, uh, survival of the fittest... die vechten elkaar echt het nest uit. Tot ja. op het laatste moment. En er wordt gezegd van ja, daardoor wordt, gaat het ook zo goed met de slechtvalk. Want alleen de beste nesten overleven het. Zo krijg je de beste slechtvalken. Maar we hebben vorig jaar gezien dat dat helemaal uh, dus, uh, liep, liep liep niks uit. het dak Want dat nest, dat werd helemaal niks. Ja. Door dus al dat Blijft een beetje duimen en uh, kijken of het uh, dit jaar wel goed komt. Laten we dan eindigen met goed nieuws, ja. Menno. De torenvalken, nou, die hebben het eigenlijk gedaan. En ook meteen... Fullscreen, tegen de camera aan. Zo zien we het graag. De uit de Spaanse operette Agua, Azucarillos en Y Diente van de Spaanse Federico Chueca. De reacties stroomden binnen toen Staatsbosbeheer een vacature plaatste voor vogelwachters op rotten. Ja, wij hebben ook nog een brief geschreven. Wij wilden ook nog, hè, maar ja. we zijn niet geselecteerd. Onbewoond eiland spreekt kennen tot de verbeelding. Alleen ja, de praktijk is minder romantisch. Dat betekent vier maanden hard werken. Oh nee, dat, oh, ja, dat wij. <laughs> vier maanden hard werken onder sobere omstandigheden. Voor Rotterdam en werden de uitverkorene bioloog Bart Ebbingen. U kent hem misschien nog wel van zijn ganzenonderzoek in Siberië. Ganzenbart. Bart en zijn vrouw Doortje. Deze week namen ze hun intrek op het eiland. Maar wat een gedoe om die spullen en dat eten voor vier maanden lang aan wal te krijgen. Want er is geen haven, geen stijger, niks. Janet Paramore gelukkig wel. Zij was erbij en doet verslag. Het zit erin zeg. Ja, zit nog, daar zitten ook nog twee laptops in. Oh. Echt primitief is het ook weer niet. Die worden en vogelwachten. De vogels, wij worden vogelwachten, ja. Zoals dat ja. En dat gaan in vertellen? Elke twee weken met hoog water alle vogels tellen en verder alle broedvogels inventariseren. Hoeveel paarden broeden en wat het broedsucces daarvan is. Mm -hmm. En verder, als er mensen dit eiland willen betreden in de broedtijd... moeten wij ze op vriendelijke, doch dringende wijze vertellen... Dat het niet mag. Ja, je loopt wel in een te nu hè? Saffik? Ja, ik ben helemaal uh, <laughs> in dienstkledij ja. Om autoriteit uit te stralen. Precies. We zagen al schoolleksters, hè? Ja, een week geleden wou je, toen boeiend, keihard en stoof het zand. hoorde je geen vogel. Nee. Maar nu kan je gelukkig weer uh, wat van de natuur ook horen. Toen ja. was het ook indrukwekkend, maar dit is nog wel zo mooi dat je ook de schoolleksters kan horen. Ja. En je vrouw gaat mee Doortje, We houden je op, weg, geloof ik? Ja, we zijn druk aan het overladen ja. van, de, ja. van de harde naar de rubberboot. Om alles mee te nemen. Maar het past er allemaal in één keer nu in. Kunnen wij er ook nog mee? Ja, maar ja. ook een mee als je ja. ja. Oké, okay, graag, ja. Ja, vorige week was het heel ander weer, hè? Nogal, ja. Die werd hier compleet gezandstraald. We konden zelfs uh, zaterdags niet naar buiten. Met, uh, Bert Corté hè, van mm -hmm. uh, Staatsbosbeheer. Jij komt hier natuurlijk af en toe kijken. En elke keer is het eiland weer anders, hè? Ja, zeker na zo'n straffe oostenwind van de afgelopen weken... dan zie je al die nieuwe duinen ontstaan. Ja. Dus uh, vorige week hoe ja, het zo hard dat uh, het zand gaat stuiven... En, uh -huh. en blijft bij een polletje gras of een krat blijft dat liggen... en dan heb je zo duinen van uh, 1 tot 3 meter hoog. Ja. kan ook zo weer weg zijn. Jullie doen daar niks meer aan, hè? En het is ook niet nodig. Het eiland redt zichzelf wel. Het gaat er een stukje af, komt een stukje bij... en uh, per saldo, zeg maar plaat, oog, het oppervlak blijft hetzelfde. Ja. Nou, dat is Egbert, hè, met de trekker? Dat is verwelig, Egbert, ja. Die was al even vooruitgestuurd om de bagage op te halen. Ja. Want anders is het natuurlijk een eindeloos gesjouw met al die spullen hè. zeg, je vrouw is er al helemaal klaar voor. Die loopt dan met de verrekijker om de niks. Ja, het? zeker. Nee, dit is ons uh, ziel en zaligheid starten wij op dit eiland. Ja. Dat is ook een romantisch een idee, natuurlijk. <laughs> Ja, maar je zit hier wel in vier maanden met z'n tweeën. Ja. Je moet het wel goed met elkaar kunnen vinden natuurlijk. Ja, dit is de ultieme test We zijn 40 jaar getrouwd nu. Maar ja. als we dit overleven, dan gaat het <laughs> helemaal goed komen. Ja. Ja, Doris, jij bent ja. ook een vogelaarster? Ja, ik ben ook een vogelaar. Ja, ja. Het is niet mijn vak, maar het is wel mijn hobby. Het is dus niet, niet zo dat Bart straks in zijn eentje dat hele eiland nee, elke keer nee, moet afstruilen. nee, Zeker niet, zeker niet. Maar jij helpt hem wel. Ik, ik... Nou, we hebben ieder onze eigen taak oh. erin gekomen. Jullie gaan allebei jullie eigen I kant op. Ieder, nou ja, met tellingen wel natuurlijk. Mm -hmm. Dan pakken we ieder een eigen kant van de, van de telling. Yeah. En verder vind ik het ontzettend leuk om veel foto's te kunnen maken hier. Mm -hmm. Want je kan natuurlijk fantastisch met al die lucht en al het water en ja, al die vogels. Het wordt natuurlijk een feestje. Bert, wat doen al die bakstenen hier? Oh, dat zijn uh, stanten van uh, ja? puindammen, puinkorven. Die zijn aangelegd door Rijkswaterstaat en ja? uh, die zijn met je elkaar geslagen. Uh, het, is, het is heel leuk voor uh, steenlopers. Steenlopers? Een vogelsoort, ja. Oh. Ja, nou, die, die ik, ik ken steltlopers, maar ja. steenlopers. Ja. Ik hoef wel leeg. Zo. Ja. Bert had het net over die steenlopers, hè? op dat piertje daar zaten net een heel st groepje ja. steenlopers. Oh ja? Moet je straks maar even okay. van die buiten kijken. Ja. Oh, misschien kunnen we even die uh, toren komen. Die, die kan wel. Ja. Heb je nou officieel gesolliciteerd, uh, Bart, op deze baan? Ja, een hele mooie brief heb ik geschreven. Want er wordt wel wat gevraagd, hè, zag ik. Goede contractuele eigenschappen moet je hebben. En natuurlijk de nodige kennis van flora nee, en fauna. Want ik begreep van Bert hadden 120 mensen gesolliciteerd. 120. 130 zelfs. Ja. Ja. En er zijn er dan vijf duo's, tien mensen die ja. voldeden aan de normen. Okay. En daar zijn wij het dan weer van geworden. Hey, en een tractor, kan je omgegaan, omgaan? Dat moet ook, zie ik. Ja, ik als kind wilde ik altijd al boer worden. Nu kan ik zelf <laughs> op een trekkerij. Maar ik heb vroeger ook wel eens trekker gereden. En ja. vorig weekend heb ik we ook. Even een korte cursus terreinrijden met de trekker gehad. En waarom moet dat dan? Voor je boodschap, ja. Maar ook als ja. dingen uh, vuilgeruimd moet worden. Of dat er een keer een boeie spoelt op het strand. En halen we op. Ja, ik denk nee, niet. Vorig weekend van... hebben we ook palen gezet. Overal zijn palen van, met een groot bord kwetsbaar gebieden op. En als je al die paaltjes daar moet heen sjouwen... Dus dan ah, gooi je die achter in de trekker. Dat moet je ook allemaal doen? Ja. Het wordt druk uh, komen de komende vier oh, maanden. Ja, ik heb voor geen seconde voor mezelf... Ja. Nu is het nog vrij rustig hè, met vogels. Maar dat is over een paar weken misschien uh, wel heel anders. Van zomer dan, uh, dan is het niet stil meer. Nee, wat zien we hier dan allemaal? Want nu hebben we school extras en meeuwen en zo. Ja, school eiders. En steenlopers, steenlopers. Ja. ja, en uh, lepelaars. En wat nog meer? Ja, de grote meeuwen, kleine mantelmeeuw, zilvermeeuw. Uh, de stens, Noordse sten, visdief. Uh -huh. dus... Dit doen jullie heel lang, hè? Vogelwachters inhuren voor vier maanden per jaar. Ja, het is dus, uh, in 1977 begonnen. Waarom doe je het niet zelf? <laughs> nou, we hebben geen personeel meer. Het komt er gewoon op neer. Ik bedoel, voor de eilanden hier is er één boswachter, één beheerder. En dat is het. Toen ik begon hier, uh, ging ik zelf ook wel doen. En, en andere inventarisaties. Maar dat, dat lukt gewoon niet meer. Die buis zag ik al een paar jaar geleden aankomen. Van, ja. Ik zou echt moeten ook meer excursies geven naar Rotmoog. Dat deed ik allemaal zelf. Maar dat, dat, dat gaat gewoon niet meer. Je hebt zoveel ander werk dan ja, moet je gewoon keuzes maken. En dan heel veel uh, werk hier worden gedaan door deskundigen en vrijwilligers. We noemen altijd, we hebben uh, mossenmensen, we hebben plantenmensen, vogelmensen, mm -hmm. slakkenmensen, uh, zo allerlei groepjes die, als er wat moet gebeuren, ja. waar we terug kunnen vallen. We hebben nu, nu net in die en vaste, in, de generator gestart. Ik hoor het, ja, fijn. Maar dan uh, moeten hier nog weer, want hier staan al die accu's ja? die... Uh, we moeten even doorlopen. Ja. Dan moeten we wat dingen omschakelen. Oké, okay, de wc. Dat die accu's <laughs> ook weer opgeladen worden. Dit is de pisbak voor de mannen. <laughs> hier zaten dus vroeger die mannen van Waterstad... die die stuiftek moesten onderhouden en al die kustverdedigingswerken. Ja. Die zitten nu allemaal kamertjes. Er zaten weer met twintig man. Je hoort er Zilver mee wel roepen. Ja, want we lopen nu even hier het duin in. Dit wordt natuurlijk jouw dagelijkse rondje, hè? Ja, hier s ochtends even kijken ja. hoe het erbij staat. Je ziet daar de Noordzee ja. en daar zie je de Waddenzee. Uh -huh. ja, de hele wereld ligt hier aan je voeten. Ja, geweldig. Maar goed, in het dagelijks leven doe jij serieus wetenschappelijk onderzoek. Waarom ga jij hier zitten vier maanden op dit eiland? Omdat ik het natuurlijk heerlijk vind. En dat was wel een idee van mijn vrouw, maar ja. ik vind het gewoon heerlijk. Ik bedoel, dat is ja, ja. altijd als bioloog... Ja, er zit ook een romantische ziel in je, dat je gewoon... En je wil wel de natuur begrijpen zoals die werkt. En daardoor doe je allerlei onderzoek. Maar je geniet ook van die natuur. Hè. Dus nu komt het genieten mm -hmm. wat, uh, op wat hoger plan. Kijk, want hier zwemmen ook een paar van mijn geliefde rotgansen. En die, die zitten hier dan in het voorjaar tot uh, eind mei. En dan gaan die naar Siberië. Ja. En ja, dan ondertussen die eieren erin die zitten al lang te broeden. En dan moeten die de rotgansen op zo'n rot eind vliegen om uh, okay. nog een eieren te gaan leggen. Dus misschien zie dus... je wel de ganzen die je in Siberië ook hebt gezien. Ja, zeker. Dat zijn... Uh... Ja. Ongetwijfeld dezelfde. Die komen allemaal hier langs. Dus als een nieuwe Jan Wolkers ga jij je hier... dan niet een week, maar vier maanden ga jij je hier ja. uh, vermaken? Nou, ik weet niet of ik zo helemaal naakt met een bel naast me... twee keer bellen Jan Wolkers. Want Jan Wolkers is natuurlijk ook echt een genieter van de natuur. Hè. Die, die ging helemaal uit zijn dak. Maar ik, ik doe het iets anders op mijn manier. Nou ja, we wachten de foto's af. Je ja, gaat het daar <laughs> precies. Bart Ebbing over zijn nieuwe leven op Rotterdam-plaat. Wilt u de avonturen van Bart en Doortje volgen of foto's zien? Ah, vandaar dat hij niet. Nou, het gaat ontlopen. Dan kan dat op het speciale Rottenblog. Meer informatie hierover vindt u op onze website vroegevogels.vara.nl. Maar Harvey, wat is er gebeurd? Tijdens deze muziek komt Harvey uh, van Diek Binnenlo. Die is dan een uur lang buiten in de natuur vogels uh, uh, aan tellen. Hij door de voor... ja, hoorn niet alleen getijkerd. voor ons, maar hij ziet eruit. man. Het lijkt wel of je, of je bootcamp hebt gehad. Uh... <laughs> nou, dat we gaan, nog gaan nog. er zo alles over. heb je in de borstjes hebben. gelegen ergens. <laughs> nou, we gaan het zo horen. Uh, uh, Gerswin was het trouwens. Leslie Howard speelde Promenade. Dat bomen in de wei goed zijn voor het welzijn van de koeien, dat weten we. Niet voor niets hebben we met de actie Bomen voor Koeien... destijds in veel kale weilanden bomen aangeplant... waaronder koeien beschutting konden vinden. Kunnen vinden. Voor mij zijn dat er bijna 100.000 geweest, bomen. Ja, maar bomen zijn ook goed voor kippen. Voor uh, biologische kippen wel te verstaan. En de kippen met vrij. En voor alle kippen natuurlijk. Maar goed, die biologische kippen maken alleen kans op bomen. Uh, want dat zijn de enige kippen die buiten komen. Die kippen zitten vaak in een kaal weiland. Ook bij biologisch pluimverhouder Johan Verbeek in Renswouden. Maar dat gaat nu dus snel veranderen. Want op dit moment worden daar bomen aangeplant. Speciaal voor de kippen. Henny Radstaak staat met Johan Verbeek bij de kippenstal. Ja, zoals je ziet, uh, ze kunnen hier zo uh, in de winterkaarten, zo dus noemen wij dat, de uitloop van uit de staal naar buiten toe. Dan komen ze dan daar eerst in. Een soort roluik, -like, wat omhoog kan. Ja, en dan uh, zit er een, inderdaad een uh, rolgordijn, heet dat. En die gaat dan uh, om tien uur s morgens open en dan uh, kunnen ze naar buiten de weide in. Monique Besman, jij bent uh, ja, diergedragonderzoeker hè, van het Louis Bolk Instituut. Je hebt ook een paar jaar geleden dat mooie boek Kipsignalen geschreven. Ja, dat klopt, ja. Over ja, uh, hoe gelukkig voelt de kip zich? Wat voor geluiden maken ze daarbij. Klinkt dit als een gelukkige kip? Nou, ze zijn nieuwsgierig, want ze zien dat er wat uh, ongebruikelijks gebeurt buiten. Dus volgens mij zijn ze gewoon een beetje zo: van nou, ah, goh, wat is hier aan de hand? Een beetje zo onderling aan het uh, praten met elkaar. Wij zitten hier en nu komen ze ook langzaam. Durven ze op ons af te komen? Ja, en misschien ook dat ze Johan gewoon herkennen. Denken ze aan eten waarschijnlijk, of niet? Eten, of dat ze denken, wat komt hij doen? Waarom is hij op deze plek? En wie heeft hij nou in meegenomen? Ze zijn heel nieuwsgierig. Je ziet ze met die kopjes omhoog kijken naar buiten en hier naar de microfoon. En het geluid dat betekent dat ze een beetje in afwachting zijn van wat er gaat gebeuren. Kijk, er komen er nog meer aan. Die worden ook nieuwsgierig, want die horen die geluiden ook van die andere kippen. Dus die komen ook allemaal even kijken. Nou, er is niemand die het signaal geeft, kom we gaan lekker naar buiten. Nog iets te koud. Ja, maar het wordt hier straks wel heel mooi. Als die bomen uh, groen worden en het is uh, wat minder wind en wat warmer. Dan, uh, en vooral ook aan het eind van de dag. Dan, uh, dan zie je dat ze gewoon massaal naar buiten komen. Kippen vinden het fijn om beschutting te hebben als ze buiten zijn. Ja, kippen zijn uh, van oorsprong bosvogels. En als je die een open weiland geeft, dan voelen ze zich daar niet helemaal in thuis. Maar als je daar bomen plant of struiken of desnoods uh, afdakjes zet, dan zie je dat ze daar naartoe trekken. En dan verspreiden ze zich veel meer over de uitloop en uh, ja, dat vinden ze gewoon veel prettiger. We hebben nog van die uh, dakjes staan buiten. waar ze onder kunnen, uh, met name ten tijde als de gevaar dreigt, als er die buizen zitten hier ook nog in, in uh, Haviken. Dan uh, zie je dat ze wel massaal uh, reageren, dat ze dan af naar binnen rennen of dan ergens toch onderdak zoeken. Roofvogels zijn vaak toch wel zo snel, dat je er altijd wel uh, eentje weet te pikken. Hoe ja? ja. vaak komt dat voor? Ja, je, je ziet het natuurlijk niet altijd, maar dat, per jaar raak je het al wel, wel 40, 50 minimaal kwijt omdat je eigenlijk best wel veel aan moet planten, wat best wel veel gaat kosten... willen we ook zoeken naar aanplanten die op termijn ook wat opleveren voor de boer. Dus dat, het, dat je een deel van de investering terug kunt verdienen. Of dat misschien ook nog wat oplevert. Dus in bomen voor buitenkippen kijken we vooral naar boomteelten. Zoals fruit of, of miskantes of wilgen die je ook kunt oogsten. Dus miskantes? als is olifantsgras. En dan kun je oogsten. Dat blijft in de winter staan. En als je dat in april oogst, dan kun je dat als strooisel in de stal gebruiken. of vlakbij de stal in de uitloop. En dan kun je een deel laten staan. Dus daar hebben de kippen daar hebben we er plezier van. En als boer heb je er ook nog uh, plezier van. Zo eens even naar de bomen aanplanten kijken. Ik denk niet dat we de kippen meekrijgen. Die blijven hier binnen lekker zitten. Er is er eentje buiten. Oh, er is er eentje buiten schijnt hier een complete boomgaard. Ja, nou, dat is eigenlijk de bedoeling ook. Ja, ja? Ja. En ook gelijk voor de buren een, een beter en mooier aanzien... als wanneer dan een kale zandvlakte erop na gaan houden. Moet je even met een timmermans oog gekeken of hij wel recht komt te staan? Ja, dat is wel belangrijk, hè? Ja? Als de zichtlijn een beetje goed is. Doen jullie dat vaker, bomen aanplanten voor kippen? Voor kippen nog niet gebeurd. Wel nee? voor borst, maar voor kippen nog niet. <lacht> nee. Nou, keil weer dicht. Beetje aanstampen. Uh, Monique zei, kippen zijn uh, eigenlijk van de oorsprong bosvogels. Dat kun je eigenlijk nog merken volgens mij, doordat ze s'avonds als ze gaan slapen, een, een, een tak, een stok, ze gaan op stok. Ze slapen Eigenlijk gingen graag ze vroeger, uh, sliepen ze gewoon op de tak in de bomen. Ja, ze slapen graag uh, hoog, dan voelen ze zich veilig. Dus in de stal zijn zitstokken gemaakt. Die stallen zijn zo ingericht dat ze daar hoog uh, op die zitstokken uh, gaan zitten. Nou, de volgende. Zo snel gaat dat. Ongelooflijk, hè? Is dat ook weer een appelboom? De Schone van Boskoop, een goutere Ja, ah, kijk. De kippen zijn er echt heel blij mee. Ja, het is jammer dat het nu de, de wind zo is. Maar je ziet echt dat ze naar bomen toetrekken en dat ze er graag onder lopen. Om zich beschut te voelen, om eigenlijk een soort is dat een natuurlijk instinct, hè? Ja, maar ik hoorde laatst ook iemand zeggen... die zei dat in de buurt van de bomen net wat meer insecten zitten. En dat ze dat ook weten. En dat ze dan ook als ze naar buiten gaan als eerste naar die bomen toe rennen en kijken wat daar te halen valt onder die bomen. Wie betaalt nou de aanleg van, van deze boomgaard? Het grootste deel van het project wordt gefinancierd door het Europees Fonds voor de Plattelandsontwikkeling. En het kleine deel door het ministerie van Economische Zaken. En de pluivenhouders dragen behoorlijk bij door de tijd die ze erin steken. Mirjam van Breen, jij bent van Adopteren Kip. Ja, Vertel even wat dat er dan weer mee te maken heeft. Adopteren Kip is een project waar mensen een biologische kip kunnen adopteren. En dan krijgen ze in ruil eierbonnen ja. waar ze biologisch eitje mee kunnen halen. En Adopteren Kip investeert mee in bomen voor buitenkippen. Om zo voor uh, alle pluimveehouders te zorgen dat er meer boompjes komen. En aan het einde van het project is er ook de verkiezing van de mooiste uitloop. Dus dan gaan we ook alle mensen die meedoen met adopteren kip vragen van wat vindt u nou de mooiste uitloop. Want eerst wordt er gekeken is het goed voor de kip, is het goed voor de, uh, voor de boer. En vervolgens gaan we dus aan de mensen vragen wat vind je mooi om naar te kijken. En eigenlijk is het doel om uh, ja, alle biologische kippen in Nederland een soort boomgaard als deze te bezorgen. Ja, eigenlijk niet alleen de biologische kip, maar alle kippen die buiten lopen. Dat zijn ook de vrije uitloopkippen? Ja. Gaat het nou straks als die boompjes hier een beetje volgroeid zijn... ook echt uitmaken dat je, dat je geen last meer hebt van buizers die af en toe een kippetje roven? Nou, ik hoop dat het uh, scheelt dat ze uh, dat dus minder uh, kippen pakken. Maar je ziet gewoon, sommige buizers die hebben zich gewoon echt gespecialiseerd... op het pakken van levende kippen in plaats van het eten van aas... En die laten zich niet door een uh, paar bomen tegenhouden. En dan kunnen die kippen die kunnen wel naar die bomen toeren om daar bescherming te zoeken. Maar dat helpt ook niet altijd, want die buizen rent er uiteindelijk gewoon achteraan. Het risico is natuurlijk dat als er meer kippen tot verder in de uitloop komen... dat er altijd wel een kip is die niet oplet en die dus gepakt wordt. Ja. Maar goed, er blijven nog argumenten genoeg over hè, om uh, bomen te planten voor kippen. Ja, oh zeker. Het idee is dat het gewoon dusdanig bijdraagt uh, aan het welzijn dat... Nou ja, die roofvogels, ja, dat je dat misschien uh, voor lief moet nemen. Ze durven gewoon nog verder uh, naar buiten. En er is gewoon meer variatie in de uitloop en met schaduwplekken. En uh, er valt wat meer te vinden. En, uh, ja, als er straks ook wat fruit naar beneden valt, dat vinden ze ook lekker. Dus Appeltje pikken? Te... Ja, er valt ja. meer te beleven voor die kippen. We het tweede deel uit het Obo-concert in Aaklein van de Engelse componist Ralph Vaughan Williams. En uh, zo in de verte komen het team uh, Galloways ons beeld binnen scharrelen. Echt op een rijtje? Ja, daar heeft Henny het er straks over gehad. Over de Galloways bij het Naar de Meer. Nou, je kunt ze hier allemaal zien. En ze lopen daar. Ze gaan een beetje drinken uit de sloot, denk ik. En er loopt een kalfje en, bij. Ja, een kalfje. Oh. Nou, je kunt het hier allemaal zien. Dit is het Vroege Vogels nieuwsoverzicht. De uitverkoop van grote stukken natuur door staatsbosbeheer is even opgeschort. Binnenkort moeten de eerste 16 kavels in Overijssel worden geveild... maar veel partijen in de Tweede Kamer hebben daar grote moeite mee. In opdracht van het vorige kabinet moest staatsbosbeheer 100 miljoen euro bezuinigen... en het huidige kabinet nam dit beleid over. Staatsbosbeheer besloot daarop veel grond te verkopen. Het gaat om gebieden die weliswaar buiten de ecologische hoofdstructuur vallen... maar het zijn wel bossen, paden, houtwallen en grasland. Staatssecretaris Dijksma besloot de verkoop... Voorlopig op te schorten tot het debat in de Tweede Kamer over de ecologische hoofdstructuur. Mocht de verkoop van de grond toch doorgaan en slecht verlopen, dan zal er op een andere manier bezuinigd moeten worden. Dieren in het nieuws. Ja, we horen het ook al van Nico. Het koude voorjaar zorgt voor heel wat vertraging in de natuur. De weidevogels staan opeengepakt te wachten op betere tijden. En de meeste planten zijn ook een stuk minder groen dan normaal. Ook de paddentrek verloopt vertraging op door het koude voorjaar. Maar volgens Annemarie van Diepenbeek van RAVON is dat geen reden tot paniek. Ja, het komt altijd wel goed hoor. Het is al uh, miljoenen jaren goed gekomen. En er zijn meer uh, koude lentes geweest natuurlijk dan deze. Maar het heeft toch wel uh, een tijdelijke invloed. Want... Uh, de die is heel vrolijk op gang gekomen, begin maart ergens, een paar dagen. En toen viel dat koude weer in en toen stagneerde alles weer. En dat wil zeggen dat dieren die nog op land zijn weer een schuilplekje zoeken. En dieren die dicht bij het water zijn al wel in het water zitten, maar verder niet zoveel activiteiten ontplooien. Maar zijn er dan ook echt soorten die dit jaar de voortplanting maar helemaal overslaan omdat het zo laat wordt? Nou, dat gebeurt wel. Dat is vorig jaar ook gebeurd. Toen hadden we een hele... ...winderige, uh, droge maand maart ook. En uh, maand april die was toen weer kouder. En toen zijn een heleboel amfibieën... ...hebben de trek maar niet meer ondernomen. Dat gebeurt. En uh, dan kan het zo zijn dat uh, vrouwtjes die vol eieren zitten... ...die eitjes weer uh, resorberen. En uh, dus niet aan ei -afzet toekomen en aan voortplanting dat jaar. Er zijn ook wel doodgevroren beesten gevonden... En uh, er worden ook wel uh, uh, legsels gevonden waarvan de, de, met name klont kikkerbril van de bruine kikker en de heikikker. En daarvan is het bovenste deeltje bevroren. Maar wat onder water lag, dat uh, overleeft het wel. Bedreigde natuur. Chinese vissers richten een kaalslag aan in de zee rond Afrika. Dat zegt de vermaarde Canadese zeebioloog Daniel Polly deze week. Volgens de FAO, de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN, wordt jaarlijks 368.000 ton vis gevangen rond Afrika. Maar volgens Polly is dat in werkelijkheid ruim tien keer zoveel. 4,1 miljoen ton per jaar. kwart daarvan zou voor rekening komen van Chinese vissers. De FAO bestrijdt de berekeningen van de Canadezen, maar Polly krijgt bijval van Duitse onderzoekers en ook van Greenpeace, die erkennen dat het bijna onmogelijk is... om betrouwbare cijfers te krijgen van de vangsten van Europese vissers. Laat staan dat de vangst van de Chinese vloot goed kan worden gemeten. De consumptie van vis in Afrika loopt nu al meetbaar terug... door de gigantische vangsten van buitenlandse vissers. Nog zo eentje... Meer bedreigde natuur vandaag organiseert de actiegroep Vrienden van Amelis Weert... een manifestatie tegen de verbreding van de A27 bij Utrecht. Minister Schultz heeft besloten dat de A27 verbreed zal worden... en dat betekent een strook van 15 meter bos die zal moeten sneuvelen. Ja, we Ik luister. heel gans even. op de buitenmicrofoon. Ja, we hebben de buitenmicrofoon hier bij het Naardenmeer. En daar is het, dat is anders dan bij het kapitool, want er worden hier heel veel zangvogeltjes... en nu is het een beetje zoeken en speuren naar geluid, maar nu horen we geluid... Gansengeluid. En dan kan Harvey die tegenover ons zit precies zeggen welk gansengeluid? Het, uh, het grauwe gansengeluid. Ja. Wij gaan door over uh, Rijkswaterstaat en de A27. Rijkswaterstaat wijst er ondertussen op dat het verlies van in totaal iets minder dan één hectare bos... gecompenseerd zal worden met drie hectare natuur elders. Zelfs op het dak dat boven het nieuwe stuk snelweg gemaakt zal worden... denkt Rijkswaterstaat nog nieuwe natuur te kunnen aanleggen. Een ontdekking... De Chinese vlagdolfijn is hoogstwaarschijnlijk uitgestorven. Deze trieste conclusie trekt het Wereld Natuurfonds na een recente telling van rivierdolfijnen in China. Tijdens het onderzoek op het 3400 kilometer lange traject van de Yangtze rivier... was geen vlagdolfijn te bekennen. In 2007 werd hij voor het laatst waargenomen. Uit de studie blijkt verder dat ook een andere soort, de Jangtzee bruinvis, met zijn uitsterven wordt bedreigd. Volgens het WNF is de populatie in een paar jaar tijd met de helft gedaald. Er leven nu slechts nog duizend exemplaren. De belangrijkste bedreigingen van de bruinvis zijn overbevissing, dus ja, minder voedsel en vervuiling. Ook raakt het zeezoogdier steeds vaker verstrikt in visnetten en dan sterft hij. Met de Nederlandse bruinvis gaat het heel goed. In Vroege Vogels TV aanstaande dinsdagavond kunt u hem zien. Een onderzoek. Er wordt al uh, veel gebruik gemaakt, uh, van gemaakt bij het maken van een nieuwe film of bij het opzetten van een nieuw bedrijf. Crowdsurfing crowd wou ik gaan zeggen, crowdfunding. Sponsors uh, zoeken die meebetalen aan je project. Maarten Lonen, verbonden aan het Arktisch Centrum van de Rijksuniversiteit Groningen, is een van de eerste biologen die gaat crowdfunden. Hij heeft geld nodig om onderzoek te doen aan de Noordse Stern. En zo klinkt die. Lonen wil de vliegroutes van de kampioen der trekvogels in kaart brengen. De Noordse Stern vliegt jaarlijks zo'n 70.000 kilometer. Van de Noordpool naar de Zuidpool en weer terug. Lonen zoekt nu geld om de zogenoemde loggers te kunnen kopen... waarmee de vogels gevolgd kunnen worden. Meer informatie op onze website. Goed nieuws. De omstreden Limburgse megastal voor zo'n 1,1 miljoen kippen en 35.000 varkens komt er niet. De Raad van State stak er deze week een stokje voor en vernietigde de bouwvergunning. Volgens de Raad heeft de provincie de bevolking onvoldoende geïnformeerd. Wakker Dier tekende eind vorig jaar beroep aan tegen de vergunning voor... zoals zij noemt de eerste gigastal van Nederland. Het bedrijf in het Limburgse grubbevorst zou even groot worden als 10 megastallen bij elkaar. En ook zou het vogels wakkerdier gaan om de beruchte plofkippen. Einde van het vroege vogels nieuwsoverzicht. Pianist Andras Schief, speelde Bach. Veel computergegevens worden tegenwoordig niet op de eigen computer opgeslagen, maar in de cloud. U kent dat begrip vast wel. In grote datacenters ergens op de wereld. Reuzachtige gebouwen met al die servers die heel veel energie gebruiken. Veel warmte produceren en allemaal weer met airco's gekoeld moeten worden. De Amsterdamse wethouder Maarten van Poelgeest roept de internetwereld nu op om groener te worden. En dat moet beginnen in die datacenters. Joost Huizing gaat bij de groenlinkse wethouder op bezoek. Bekend geluid. Computer die aangaat. Wat voor uh, stroom gebruikt deze? De gemeente Amsterdam heeft uh, groene stroom. Dus dat zit goed. Maar de cloud, hè? het opslaan van de gegevens ergens op een andere plek. Dat vreet en vreet en vreet steeds meer. We gaan uh, wel meer naar een situatie dat eigenlijk al die kastjes thuis verdwijnen. Omdat de harde schijven, ja, dat, dat is allemaal op afstand bij elkaar gezet in datacenter. Dat is ook de reden waarom datacenter enorm groeien. En Amsterdam is wat dat betreft een knooppunt? Ja, dat komt bij omdat de verbinding vanuit Amsterdam heel erg goed is naar de rest van de wereld. De grote kabel over de oceaan uh, die komt uh, bij IJmuiden het strand op. Het grootste internetknooppunt van de wereld, dat zit hier in het Science Park in Amsterdam. Dus dat is dan ook de plek uh, waar een hoop datacenter in de buurt willen zitten, omdat dan het ook sneller gaat en de gegevensuitwisseling sneller gaat. En daar wordt dus heel veel energie, elektriciteit, verstookt. En daar wilt u wat anders naar gaan kijken? Ja, wij denken dat het echt mogelijk is om met een paar investeringen... die je toch binnen een periode van vijf jaar terug kan verdienen... Hè, dat je grote energiebesparingen kan realiseren. Hebt u enig idee hoeveel al die datacentra bij elkaar aan elektriciteit verstoken? Nou, van alle elektriciteit of energie die... Bedrijven in Amsterdam gebruiken, dat is meer dan zeg maar, alle bewoners gebruiken. Daar gaat 10% van wordt verbruikt door datacenter. Dat is nogal wat? Ja, het zijn 35 datacenter die ja, heel energieintensief zijn, die een hoop stroom vragen. Die dus, dus een, ja, 10% van het elektriciteitsverbruik van bedrijven voor hun rekening nemen. Hoe denkt u ze te kunnen overtuigen dat het beter, energiezuiniger, groener kan? Het is voor hun de grootste kostenpost in hun eigen bedrijfsvoering, de elektriciteitsrekening. Dus het is niet alleen maar een kwestie van dat het goed is voor het klimaat, voor het milieu. Het is ook goed voor de kostenbeheersing van het datacenter zelf. Twintig kilometer verder en nu voor de deur van de meet-me-room van EvoSwitch. Meneer Wiersma, wat is hierachter? Een van de grotere internetknooppunten die we in Nederland hebben. Hier komen al mijn mailtjes en zo doorheen. Ja, hier lopen inderdaad de grote informatiestromen. Al de mailtjes, de mensen die op dit moment lekker op Facebook bezig zijn of YouTube filmpjes bekijken. Veel van de informatie loopt inderdaad hier over de verbinding heen, ja. De du deel maar open. En dan komen we binnen. Attention, this room is equipped with an automatic fire suppression system. We zien die hele grote bundels met gele kabels, glasvezelkabels. die vanuit de buitenwereld hier naar binnen komen. En aan de andere kant de kabels van onze klanten. Dus van bijvoorbeeld bedrijven zoals Wikipedia. die uh, verbinding zoeken naar alle delen uh, van de wereld. Het is een beetje rumoerig hier. We gaan weer gauw naar buiten. Het was daar wel warm. maar niet heel erg extreem heet. Nee, het is een geconditioneerde ruimte zoals we dat noemen. Dus uh, dat betekent dat we de temperatuur en de luchtvochtigheid en dat soort elementen uh, in de gaten houden voor uh, de apparatuur. Elders in dit enorme gebouw is het wel veel warmer, want daar staan dan, laat ik het in leken taal zeggen, uh, duizenden computers te draaien. Ja, nou die computers noemen wij servers inderdaad, maar het uh, zijn eigenlijk uh, uit de kluiten gewassen computers zoals je die uh, ook rond je bureau uh, thuis uh, zult hebben. En die worden ook warm? Ja, en die worden ook warm inderdaad. Die uh, moeten hun warmte dan vervolgens kwijt. En juist het koelen van al die installaties... Daar kan je heel wat zuiniger in omgaan. Want ik heb al begrepen dat jullie hebben groene stroom. Dus dat is de ja. eerste stap al. Ja. Maar nu het koelen. Ja, als wij kijken hoe wij zeker in het verleden opereerden, ook als industrie... dan zag je voor elke euro die we uitgaven aan kilowatturen... dat daar ongeveer 50% van naar de IT-apparatuur zelf ging. Dus het draaien van die computer. Maar de andere 50% was eigenlijk overhead. Het koelen van die apparatuur, transport van elektriciteit waarbij verlies komt kijken. Vergelijk dus hoeveel elektriciteit ja, nou, wordt hier verstookt? Wij hebben hier een aansluiting voor 20 megawatt. Dus dat is de potentie die we op dit moment kunnen afnemen En dan kunnen we groeien tot 60 megawatt. En met 60 megawatt moet je je echt voorstellen, we staan hier in Haarlem, dat je dan meer afneemt dan heel Haarlem. En daar kan dus als je slimmer omgaat, met die koeling vooral, dan kan je ongelofelijke stappen zetten. Ja. En jullie hebben hier een voorbeeld van hoe je daar kan besparen. Allemaal streng beveiligd. Dan komen we in datahal 5. De laatste dat datahal van een goede 3000 vierkante meter die we hebben gerealiseerd. Is hier lekker koel uh, cool binnen? Ja, ja, eigenlijk lopen we hier uh, min of meer in de buitenluchtcondities. Want dat is wat wij substantieel anders hebben gedaan dan uh, de traditionele manier waarop uh, datacenters tot nu toe altijd werden gebouwd. Die oude, zeg maar, die worden gekoeld met... Grote koelinstallaties? Ja, met grote koelinstallaties die je eigenlijk een klein beetje zou kunnen vergelijken met de, de split unit airco die je thuis uh, uh, hebt. Waarbij bepaald vloeistof wordt rondgepompt en bepaalde warmtewisselaars zijn. Nou, Dat doen wij natuurlijk op, dan in onze industrie op hele grote schaal. Ja. Uh, ja, en daar komt dus een hele hoop overhead energie vandaan die nodig is om al die pompen te kunnen laten draaien. Om grote koelbanken en ventilatoren te laten draaien die allemaal nodig zijn voor de koeling van die apparatuur. En jullie doen het hier anders, slimmer? Ja, groener. Uh, en zien we eigenlijk het aardige dat overal waar wij bezig zijn met groen, dat dat hand in hand gaat ook nog eens een keer met een stukje kostenbesparing. Gaan we deze deur in? Ja, dat is goed. Weer door een deur. En dit is eigenlijk de buitenlucht? Ja, dit is eigenlijk buitenlucht. Inderdaad, waar we op dit moment staan is het vrij fris zo zonder jas aan. Maar is inderdaad waar de buitenlucht gewoon rechtstreeks door een aantal filters naar binnen komt... Waar wij vervolgens met één enkele ventilator uh, die buitenlucht bij de computerapparatuur uh, brengen. En de warme lucht die uh, brengen wij vervolgens via het dak van het gebouw uh, er weer uit. Dat is zonde. Ja, maar ook een gedeelte van die warme lucht wordt op dit moment gebruikt om te zorgen dat onze cv-installatie voor de kantoren wat minder hard hoeft te draaien. Maar er gaat nog steeds een aanzienlijke hoeveelheid warmte door de schoorsteen. Dat is ook waar we volop uh, mee bezig zijn met partijen zoals TNO en universiteit om te kijken of we daar wat mee kunnen doen. Hier pal naast uh, hebben wij bijvoorbeeld contact gehad met een uh, grote rioolzuivering die hier in de buurt zit. Uh, die uh, hebben heel veel actief slip waarin allerlei uh, micro-mechanismen uh, zitten. En als wij daar veel warmte bij toevoeren, dan kunnen we biogas maken. En dan kunnen we vervolgens weer elektriciteit opwekken. Nou ja, zij zitten wel op een hele grote afstand. Dus we moeten met elkaar kijken hoe we dat technologisch gewoon goed uh, kunnen oplossen. Nou, denk ik dat het nu allemaal goed gaat, dat koelen. Maar we krijgen in juli een hittegolf. Ja, 30 graden. en daarvoor hebben wij een, een speciaal adiabatisch blok ontwikkeld. Je moet je voorstellen dat op het moment dat het lekker warm is buiten... je gaat naar het strand, je, denkt van, je hebt een tijdje op je handdoekje gelegen... en je denkt, hé, hey, ik ben lekker opgewarmd, ik duik de zee in. En je loopt uit de zee weg en er komt een windje langs je huid... en je denkt, hé, hey, het is toch wel wat fris. Nou, dat is de combinatie dus tussen het vocht wat op je huid zit op dat moment... en de wind die langs je huid gaat. Dus we hebben het over een luchtstroom samen met een stukje water... Nou, als je dat bij elkaar pakt, dan kun je koelvermogen creëren. Nou, en op die manier, door heel weinig water te vernevelen en er een stukje luchtstroom langs te doen, uh, koelen wij dus op het moment dat het hoger dan 24 graden wordt. Maar dat doen we dus met heel weinig energie en heel weinig water kunnen we dat doen. Het is wel lekker dat het hier wat frisser is, maar als je er wat langer staat, misschien een beetje te is. Bedankt. Dan gaan we weer naar binnen, hè? Ja. Echt naar binnen. Jazzpianist Joe Sample speelde de Shreveport Stomp van de Amerikaanse jazzpianist en componist Ferdinand Jelly Roll Morton. We begonnen onze uitzending vanochtend met Menno Buiten en uh, Harvey van Diek van Zovon. Met een vogeltelling van precies vijf minuten. En daarna trok Harvey uh, uh, gewapend met verrekijker- en notitieblok. hier het veld in voor uh, nog eens 55 minuten tellen. En hij kwam terug onder de modder. Dus eerst is de Verwilderd. grote vraag: Wat is er gebeurd? Wie <lacht> heeft je aangereden? <lacht> uh, er is niks gebeurd. Ik wil alleen heel veel moeite doen voor een waterhoen. En dat is best wel grappig als je dan een uur rondloopt en je hebt nog geen waterhoen. Dan denk je, ja, ik wil gewoon waterhoen scoren. Maar je moest hem Want, bekruipen? Of nee, nee, nee ik, ik heb ben achterlangs aan die jas, die was al oud. Die heb ik van de week aangehad met het veldwerk. En oh. Toen was hij vies geworden en ik had niet bedacht dat hij dus... Het dat is niet minder erg dan het, dan het leek. Heb je het waterhoen gespot? Ja, uiteindelijk. Na nou, De laatste vijf minuten zat het waterhoen in de knip. Zo, ja. so, in de pocket. ja. Yeah. Yeah. Heel even voor wie nou niet precies weet wat je nou eigenlijk aan het doen was. Eerst nog even bij die vijf minuten en die 55 minuten. Wat is het precies? Uh, nou, Sofon heeft bedacht dat wij uh, de komende drie jaar uh, heel Nederland willen inventariseren op vogels. Zowel broedvogels en wintervogels. Nou, wintervogelgedeelte hebben we gehad. vanaf ja. 1 december. En nu is het vanaf 1 april is het, het broedvogelgedeelte begonnen. Dus vogelaars gaan nu het veld in. Allemaal met een eigen kaart zoals ik hier voor mijn neus heb liggen. Met vijf, uh, vijf minuten tellingen en vijf minuten tellingen. En nou, uiteindelijk worden al die gegevens uh, ingevoerd op mijn website, vogelatlas.nl. En over drie, vier jaar kunnen wij heel goed zeggen... wat de actuele stand van de vogels is in Nederland. Maar in Nederland, Nederland wordt toch alles, alles al, al geteld? Er wordt heel veel gedaan, maar niet landdekkend. Wij hebben weer, het, net als vijftien jaar geleden... toen we de laatste broedvogelatlas hebben gemaakt... hebben we bedacht dat we weer een, een landdekkende inventarisatie willen doen. De broedvogelatlas was van, uh, van 2002... En de laatste wintervogelatlas was van de jaren 70, begin jaren 80. En er gaat natuurlijk heel veel gebeuren. Er gebeurt al heel veel in de vogelwereld de laatste tientallen jaren. Ja. En we willen graag een vinger aan de pols houden. En jullie verdelen daarom de boel in hokken, hè? Ja, dat hebben we destijds ook gedaan. Uh, Nederland is verdeeld in 1685 atlasblokken. En daarvan doe je als teller in ieder geval een, een vaste set, aan acht zeg maar, gouden gitblokken, zoals wij dat noemen. En alle aanvullende waarnemingen die je doet in de rest van de Atterlok, die doen ook mee voor je soortenlijst. Heel technisch verhaal, mm -hmm. dat zal ik nu besparen. Maar, maar... is Nederland gecoverd ge ge qua tellers en hokken? hokken? Nou, in principe, uh, wat ik vanmorgen vertelde, zijn er 1200 uh, blokken geclaimd. Dus uh, we gaan ervan uit dat 1200 tellers dit voorjaar gaan tellen. Maar we hebben nog 400, 500 blokken die nog gedaan moeten worden. Maar we hebben nog 2,5 jaar. En wat zijn de eisen? Voor een teller, nou, je moet als wel, mensen zich aan willen melden. Je moet wel vogelaar zijn, je moet wel de soorten op zicht en op zang ja, je herkennen. Moet het, je moet het waterroen wel kunnen herkennen. Ja, je moet het kunnen herkennen en dat soort soorten. Je moet in principe wel alle vogels kennen. Ja. Want ja. Ja, je moet natuurlijk alle soorten die je in blok tegenkomen herkennen. Ja. Ja, je kan niet omschrijven. Nee, van, je uh... kunt niet omschrijven. Ik zou een groen vogeltje met dit, een streepje, dit en dat. Nee, dat ja, maar moet hij dan eerst een test doen als hij zich aanmeldt? Nee, nee de, zij... de meeste vogelaars die, die zijn aangesloten bij vogelwerkgroepen. En heel veel zijn ook echt lid van Sofon. En die vinden het leuk om weer zo'n aantal jaar weer te doen. Dan doe je dus, uh, als je naar gang gaat, 5 minuten en daarna 55 minuten. Ja. Uh, noteer je allemaal op die kaart. Hoe vaak moet je dat doen? Dat doe je uh, tussen 1 april en 15 mei één keer. Dus een set van die acht blokken. En tussen 16 mei en 30 juni. Nou, die telling is al gedaan. Dus twee tellingen in het woedseizoen. En diezelfde telling hebben we ook afgelopen winter gedaan. Dus aankomende winter zal ik hier weer zijn, hopelijk. Om die ja. tellingen in de winterperiode uit te voeren. Ja. Is Nederland daar nou uh, uniek in? In het zo... Euh, ja en nee, Engeland heeft vrij recent zo'n Atlas project gedaan, maar Engeland is natuurlijk veel groter. En daar kunnen ze lang niet alles doen zoals wij. Wij hebben heel veel vogelaars om een klein landje. Ja. Dus wat dat betreft is het wel een uniek project, ja. ja. Er zijn zoveel mensen die meedoen aan zo'n project. Ja. Want is je steekproef het nu ook representatief mm -hmm. stel dat je Het dat is natuurlijk lastig om daar vrijwilligers voor te krijgen, want het kost ook wel wat tijd. En mm -hmm. je moet inderdaad, zoals je zei, die vogels goed kennen. Met de, met de 1200 die je die nu hebt, is dan, is dan die steekproef we gaan er vanuit dat heel Nederland gewoon he, helemaal gedaan wordt. Ja, echt ja, waar. Ja, ja, dat is niet alleen dat, een dat... ambitie, maar ook echt... Ja, dat gaat gewoon keert ge ge ge ge ge ge ge lukken, ja. ja. Dus uh, over drie jaar, dus eind uh, 2000, of halverwege 2015, hebben we bijna 1700 atlasblokken geteld. Ja. Ja hoor, dat gaat wel lukken. Daar ben je heilig van overtuigd. Ja, dat is noodzakelijk. We het zelf doen? doen, nog extra doen of rondjes maken. Dat, dat gaat gewoon lukken, ja. ja. ja. Maar euh... het leuke is dat ook heel veel tellers zijn nu actief begonnen in december, hebben wintertelling gedaan. Gaan nu de voorjaarstelling doen en denken straks, ik wil nog wel een blokje tellen. En die gaan er weer een blok claimen. Die doen er nog een blokje bij. Ik even nog over de telling van morgen, ja. want je kwam net terug. Uh, enthousiast? Ja het, was, nou ja, het is altijd leuk om op plekken te komen waar je niet zo heel vaak komt. Ik had vanmorgen, Helaas doet hij niet mee. Uh, had ik een zingende Koperwiek, Want die gaat binnenkort, uh, naar wat Nico vertelde vanmorgen, die zal waarschijnlijk binnenkort vertrokken zijn naar het noorden. En waarom doet hij niet mee? Nou, die, dat, het is geen boetvogel ja. hier. Hij zingt wel, Vandaag. Hij, hij krijgt de voorjaarskriebels en denkt ik ben op, nou, op weg naar het noorden. Zeg ja. dat ja. is het voor het eerst. Dus niet, dit is niet het habitat waar, of de broedomgeving waar een uh, koppeling is. Nou, aan even worden. kort, een ja. half minuutje nog. Even wat, wat nou, ik was, je was je enthousiast? enthousiast? Die waartoe had ik, vond ik heel erg leuk, Ik had uh, roepen een grote uh, groene specht. Ik had uh, acht eksters, uh, vond ik wel opvallend hoog. Ik had nog een, uh, een grote gele kwikstaart die uit, mijn, uit een slootkantje sluit, opvloog... Uh, maar dus mm -hmm. ook niet broedverdacht was... Uh, toch redelijk uit Niet goed verdacht. Dus ja, die vliegt gewoon op en die is ja. weg. Uh, huismussen op diverse plekken. Putter, scholaxter. Ik had een paarend paar, paardje scholaxters in een weiland hier vlakbij. Uh, even kijken. Nee, nou, je mag er nog twee, twee noemen. Teling, twee Nelgansen. Twee Nelgansen. Heb, uh, heb ik niet mee kunnen tellen. En uh, ik kan nog zingen, si afhoogroepende zijzen. Si nou, bent u geïnspireerd? Doe door... mee, doe mee. Doe mee, doe mee. Liefhebbers voor een vrij atelasblok. Kijk op onze website voor meer informatie. Harvey, dankjewel hè. En succes met tellen. Graag gedaan. Ja, dank je De eerstelingen van deze week. Aan het eind nog even kijken of u zelf nog wat zag op de Venolijn. Het dan. Aan de voet van de eeuwenoude sterrenwacht in Utrecht... groeit al jaren heel veel daslook. Onze eigen inheemse blad Vandaag is het blad van de daslook in alle goede stadia te zien. Van het groene kokertje, dat zich pinnig uit de aarde boort, tot het volledig uitgerolde, malse, aromatische blad. Kneus het voorzichtig tussen je vingers en je wordt verrast door een vriendelijke, verse uiengeur. Maar geniet er voorzichtig van, want de daslook is beschermd. Einde bericht. Dag. Ik dacht, geniet er voorzichtig van, want je gaat naar huis stinken als nee, je het eet. Maar... dat is ook Niet te veel van die <laughs> kneuzen. Nee. Op vroegevogels.vara.nl kunt u nog steeds meedoen aan onze grote vroege vogels. vlinderverkiezingen. Laat uw stem niet verloren gaan. Eind april, 28 april maken we de uitslag bekend. Dus u kunt uw stem nog uitbrengen. En op de site kunt u zich ook abonneren op onze gratis vroege e-mail e nieuwsbrief. Belangrijkste natuur en nieuws van onze redacteuren direct bij u in uw. Mailbox, en u weet als eerste van al onze acties en wedstrijden. Op dit moment loopt nog de Mouflon-quiz en een fotowedstrijd met als thema interactie in de natuur. En komende dinsdag weer vroege vogels op televisie. We gaan met de kajaks op zoek naar bruinvissen, dat heeft Menno gedaan. En we spuren naar muskusratten en geelgorzen. Dinsdagavond, 10 voor half 8 op Nederland 2. Tot dan! April is Oranje maand bij twee dingen. Elke maandag praten bekende Nederlanders over hun oranje gevoel. VVD-politicus Loek Hermans ontmoette de koningin als kamerlid, als burgemeester, als commissaris van de koningin, als minister en ook als voorzitter van het midden- en kleinbedrijf. Twee dingen. Loek Hermans over zijn oranje gevoel en over de nieuwe koning. Nou, dat is een uh, forse opgave natuurlijk. Een leuke uitdaging. Twee dingen. Radio 1. Morgenavond tussen 8 en half 9. Het nieuws van alle kanten.